Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil sallallahu wa ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd We Kitab al zijn nog steeds bezig met het onderwerp van Sihar, van tovenarij en waarzeggerij en datgene wat daarmee te maken heeft en al deze zaken die de schrijver heeft opgenoemd, heeft hij opgenoemd omdat deze zaken in strijd zijn met het tohid. Een kahin, een waarzegger, een sahir, een tovenaar, kan geen tovenaar zijn, kan geen waarzegger zijn, behalve als hij zijn tohid niet yani inlevert en daarvoor in plaats een koffer, een koffer kiest. Want een tovenaar kan geen tovenaar zijn, behalve als hij zijn dien afstand neemt van zijn dien, zoals Allah Jalla wa ala in de Koran zegt. De Schrijver rahimahullah noemt hier ook een hoofdstuk wat daarmee te maken heeft. Dat gaat over Al-Kohan. Wat er is overgeleverd betreft Al-Kohan. Al-Kohan dat zijn waarzeggers en anderen die op hun lijken. Isaiah rahimahullahu ta'ala rawa muslimun fi sahihihi an baadi aswajin nabi sallallahu alayhi wasallam. En in nabi sallallahu alayhi wasallam anahu kal, an ata arraf en fasallahu an shaykh, fasad dakahu, lemtuk bellahu salatun arba'ina yoma. Idin al-Kuhan is meerfout van kahin. En kahin is iedereen, is iemand die beweert dat hij kennis heeft van het verborgene. En hij beweert dat hij ilm al-gayb. Ilm al kent, dat is een kahin, een waarzegger. Hij vertelt uh, over zaken die uh, bijvoorbeeld te maken hebben met de toekomst. Of bijvoorbeeld met het verleden, het verleden wat, hij in principe niet, wat hij in principe niet had kunnen weten. Bijvoorbeeld, hij vertelt jou over uh, bepaalde dingen die iemand heeft aangericht bij jou. Dat is een waarzegger, of een kahin, of een araaf, en ook een sahir. En ze lijken allemaal, ze lijken maar, ze lijken allemaal op elkaar. En uh, deze waarzeggerij... deze waarzeggerij... of het voorspellen van de toekomst... dat doen zij... dat doen zij, deze waarzeggers... doordat zij... Yani in samenwerking met de duivels... in samenwerking met de duivels... Die, hun van de, die, hun van deze, die hen van deze informatie voorzien. Want zoals wij eerder hebben verteld... de duivels, de jin, die gaan op elkaar... die stapelen zichzelf op elkaar... de een op de ander, de een op de ander... totdat zij... Een plek, een positie of een plek bereiken in de hemel, waardoor ze kunnen afluisteren. Ze luisteren datgene af wat de malaïka onderling met elkaar bespreken. En soms, soms, en die horen ze wat. Soms horen ze wat en dan geven ze het door. De hoogste die boven is, die geeft het door aan diegene die onder hem is. En die andere geeft het door aan diegene die onder hem is. Zoals een ketting, tot aan diegene die op aarde is en die geeft het door aan, aan een sahir. Aan een tovenaar, of aan een waarzegger, of aan een araaf. Die geeft die informatie door. En soms worden ze bekogeld, worden zij getroffen, waardoor ze eh, niks kunnen doorgeven. En met die ene wat hij gehoord heeft en doorgeeft, daaraan voegt zo'n sahir of zo'n kahin, hij voegt daaraan honderd leugens. je door die ene waarheid die hij gehoord heeft, geloven de mensen hem en eh, yani, gaan de mensen naar, naar hem toe. Of sommige mensen naar hen toe. Iden el-kahin, een waarzegger, is diegene die vertelt over zaken die verborgen zijn. Of het nou zaken zijn van de toekomst. Of zaken zijn van, van het verleden. En hoe komt hij aan die informatie? Zoals jullie hebben, zoals jullie hebben gehoord. Of soms, soms krijgen ze die informatie van el-jin. Soms krijgt een waarzegger of een tover die informatie van uh, el-jin. Want uh, el-jin, yani die... Die zijn in dienst of ze helpen elkaar. Ze hebben een samenwerkingsovereenkomst en ze helpen elkaar. En jeans, djin, zij hebben bepaalde informatie. Of zij kunnen aan bepaalde informatie komen die een mens uh, misschien niet heeft. Eh, omdat zij in staat zijn om snel te verplaatsen. Dus bijvoorbeeld iets wat zij uh, weten van in het verleden. Geven ze door aan zo'n zo Araf. Daarom zei ik net dat hij bericht... en vertelt over zaken die hij niet heeft kunnen weten... want hij bijvoorbeeld niet aanwezig was... lijkt in die jin vertelt hem over zaken... die, die er zijn uh, geweest. Of bijvoorbeeld over bepaalde namen... of over bepaalde gebeurtenissen... die hebben plaatsgevonden. Die krijgt hij door van, van die jin, en, uh, en die jin doet het alleen wanneer zo'n... zahe of zo'n kahin ook hem... van diensten voorziet. En onder andere moet hij als eerste... koffer begaan voordat hij überhaupt en die in aanmerking komt voor samenwerking met deze met djinn. Deze en soms is datgene wat zij zeggen, deze waarzeggers... ...soms is dat gewoon puur en puur, pure leugens. En ze krijgen niks te horen van djinn. Uh, maar pure, pure leugens, pure voorspellingen die nergens, die nergens op, uh, op gebaseerd zijn. En dat is het meeste, dat is het meeste wat zij doen. Het meeste wat zij doen is leugens vertellen. Deze voorspellingen zijn meestal pure leugens die ze uit hun duim zuigen. In deze hadith in Sahih, hij zegt in Sahih Muslim, dat uh, iemand van de vrouwen van de profeet, sallallahu alayhi wasallam heeft overgeleverd, dat de profeet heeft gezegd, diegene die naar een waarzegger gaat, en vervolgens hem over iets vraagt, en hem gelooft, ...want zo'n persoon zijn gebed wordt 40 dagen niet geaccepteerd. Deze hadith, zoals die staat, die staat niet in Sahih Muslim. In Sahih Muslim staat wanneer zo'n persoon naar een waarzegger gaat... ...en hij vraagt hem zonder dat er is bijgeschreven, zonder dat er staat dat hij hem gelooft. Alleen al wanneer hij naar hem toe gaat en hem vraagt zonder dat hij hem gelooft... ...dan wordt zijn worden zijn gebeden gedurende veertig dagen niet geaccepteerd. En de beloning daarvan, hij zal niet daarvoor beloond worden. Dat staat in Sahih Muslim. Deze riwaya, deze, deze versie van dat hij hem vraagt en vervolgens gelooft, deze staat in Musa Dibam Ahmed. En over deze riwaya yani, uh, hebben de geleerden gezegd dat deze da'if is. En yani dat hij, dat deze straf geldt voor iemand die, die hem gelooft. In Sahih Muslim staat, alleen het vragen, alleen het vragen van een waarzegger naar hem toe gaan, staat deze straf op. Zijn gebeden worden veertig dagen niet geaccepteerd. Betekent dat dat hij niet hoeft te bidden veertig dagen? Ja, als hij het gebed verlaat, dan is dat koffer. Dan is dat nog veel erger. Hij dient te bidden. Zijn gebeden worden veertig dagen lang niet geaccepteerd wanneer zo'n persoon... En naar een waarzegger gaat en hem vraagt. Ook al gelooft hij hem niet. Ook al gelooft hij hem niet. En dit geldt ook voor het lezen van horoscopen. Het lezen van horoscopen is, is hetzelfde. Het is, alsof iemand, het is alsof iemand naar een waarzegger gaat en hem vraagt. Als iemand dat gaat lezen. Yani hij leest dat om bijvoorbeeld te kijken wat er... En uit nieuwsgierigheid lijkt in. Yani iemand die echt horoscopen leest en kijkt wat zijn uh, aandeel zal zijn en dergelijke... Die valt ook onder, Die valt ook. of de kans is er dat hij ook valt onder deze, onder deze oordeel. Deze hadith is een duidelijke waarschuwing en een duidelijke verbod op het gaan naar waarzeggers, het vragen naar uh, zaken aan waarzeggers. Een waarzegger heeft dezelfde oordeel als een, als een tovenaar. Hij heeft dezelfde als een tovenaar. En een waarzegger is kafir, zoals een tovenaar, Kafir is. Zijn koffer, hoe is zijn koffer ontstaan? Hoe is deze oordeel tot stand gekomen voor een waarzegger, Een waarzegger die, be die beweert dat hij kennis heeft van de toekomst. En hij beweert dat hij kennis heeft van het verborgene. En diegene die dat beweert, die verlogent de Koran. Dat Allah in de Koran zegt dat niemand kennis heeft van het verborgenen, behalve, behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Zeg, er heeft niemand kennis heeft niemand yani, uh, in de hemelen of op aarde kennis van het verborgene behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En een waarzegger die beweert dat hij die kennis wel heeft, die stelt zichzelf, die maakt zichzelf yani, als deelgenoot van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla ta'ala, hij is de alwetende. En hij is degene die kennis heeft van, het toek van de toekomst, van het verleden, van, heden, van het heden. En in niets ontgaat aan zijn kennis. Een waarzegger die beweert dat hij die kennis ook heeft. Alsof hij zichzelf gelijk stelt aan Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is de shirk. Dit is de shirk in, onder andere in de Robobia. Taib eden, Een waarzegger is een kafir omdat zo'n persoon beweert dat hij kennis heeft van Dat is een van die redenen waar zo'n persoon kafir is. We hebben een andere reden dat hij kafir is. Is dat waarzeggers, zoals tovenaars, zij kunnen niet die uh, yani, waarzeggerij uitvoeren of, of bedrijven totdat zij, totdat zij samenwerken met el jin En deze jin deze zal geen samenwerking met hun aangaan totdat zij el koffer verrichten. Totdat zij el koffer verrichten door bijvoorbeeld bepaalde aanbiddingen, bepaalde aanbiddingen toe te schrijven of toe te kennen aan deze aan deze uh, deze duivels, el jin. In deze hadith is duidelijk verbod op het vragen van een waarzegger, het gaan naar een waarzegger, en het luisteren naar hem en wat nog erger is dan dat is wanneer iemand hem gelooft want wanneer iemand hem gelooft dan is de straf nog erger zoals de hadith die daarna komt hadith Abi Hurair radiyallahu anhu en in Nabi sallallahu alayhi wa sallam kaal men ata kahinan fasaddaqahu bima yaqool faqad kafara bima unzila ala muhammad Rawahu Abu Dawood walil arba'a wal hakim wa kaal sahihun Wanneer iemand naar een waarzegger gaat en hij vraagt hem over iets, en vervolgens gelooft hij datgene wat die waarzegger hem vertelt. Zo'n persoon, de profeet die zegt, zo'n persoon is ongelovig geworden. Over dat in datgene wat er is geopenbaard aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wat is er geopenbaard aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Koran. Nee, de Koran en de Sunnah. De Sunnah ook. Wa ma hawa in huwa illa de Sunnah is zoals de Koran een openbaring. Daarom zei de profeet ook: Hij zei, Inni u titul Koran, wa Hij zei, Ik heb de Koran gekregen en een gelijke daarmee. Een gelijke daaraan. Dat is de Sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa er zijn natuurlijk verschillen tussen het Koran en het Sunnah. Koran wanneer je die reciteert krijg je voor elke letter de ajr die daarvoor is voorgeschreven maar bij het Sunnah heb je ajr van het vergaren van kennis en andere andere zaken in deze hadith van Abi Horeira staat diegene die naar een waar gaat en vervolgens hem gelooft wat hij hem vertelt wat hij hem zegt zo'n persoon zal ongelovig zijn in datgene wat is geopenbaard aan de profeet sallallahu alaihi wasallam. Waarom is die ongelooflijk? Omdat zo'n persoon de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala verlogent. Want Allah in de Koran die heeft duidelijk vermeld dat niemand kennis heeft van de reep behalve hij subhanahu wa ta'ala. Qul fi samawati wal ardi illallah. Niemand heeft kennis van de reep. Niet in de hemelen, geen engel, geen nabije engel en geen gezonde profeet. Niemand heeft kennis van van het verborgen, behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is kennis, deze zaak is specifiek voor Allah, jalla en Niemand uh, deelt dat met Allah, tabaraka wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ma, heeft, heeft, heeft ook gezegd of hij is overgeleverd, Abdullah ibn Mas'ud hetzelfde. En Hetzelfde heeft gezegd over, yani over diegenen die daar naartoe gaan en hem, en hem geloven. En deze afhaar van Abdullah ibn Mas'ud is overgeleverd door Abu Ya'la, Abu Sanadin, Sanadin Jayid. Iden het gaat naar een waarzegger en alleen al de vraag, dan wordt het gebed veertig dagen lang niet geaccepteerd. Die persoon moet het gebed blijven richten. Zo'n persoon is nog geen kafir. Zo'n persoon heeft... Een grote zonde begaan. Okay, wanneer het wanneer in hem toe gaat en hij gelooft zo'n waarzegger. Dan is er een ander oordeel. Dat is een koffer. koffer. Dat is de algemene oordeel. Okay, een persoon bijvoorbeeld die daar naartoe gaat. En hij uh, gelooft zo'n persoon. Hij vervalt in deze grote zonde. Zo'n persoon die je niet gelijk de oordeel te geven van kafir. Yani zo'n persoon. Want zo'n persoon moet geadviseerd worden. Dat is het verschil tussen een algemene oordeel en een specifieke oordeel. Een specifieke oordeel op een specifieke persoon mag alleen geveld worden als deze persoon yani, het bewijs geleverd heeft gekregen. Nee? Hij moet geadviseerd worden. Hij moet geadviseerd worden. En als zo'n persoon nog blijft doorgaan, dan is het een ander, dan is het een ander verhaal. In een laabuddamin kwam hujja. Er moet bewijs geleverd worden en hij moet geadviseerd worden, zo'n persoon. Want heel veel mensen, heel veel mensen zijn yani, uh, dan onwetend over heel veel, over heel veel zaken. En nogmaals, wat ook en hieronder kan vallen of valt, is het lezen van horoscopen. Want het is een vorm van uh, el kahana, het is een vorm van die waarzij het voorspellen van, het voorspellen van toekomst. En uh, het spreken over deze zaken uh, zonder kennis. Ja, maar er, is wel, er is wel onder de geleerde een meningsverschil over degene die, die naar hem toe gaat en vervolgens hem gelooft, is zo'n persoon, Kafir Kofran Akbar of Kafir Kofran asgar. Is zo'n persoon yani kafir, uh, of, uh, die kafir. Dat hij ongelovig is geworden. Of is zijn koffer. Is zijn koffer asgar. Is zijn koffer asgar. Sommigen die de hadith van, van imam Ahmed. authentiek hebben verklaard. Die zeggen van. Dat in die hadith staat. Wanneer hij, hij daar naartoe gaat. En hem gelooft. Dan zullen de, gebeden, zullen de gebeden 40 dagen lang. Niet geaccepteerd worden. Dat betekent. Dat zo'n persoon nog moslim blijft. Want anders. Anders zou zijn gebeden helemaal niet worden geaccepteerd. Zij zeggen van, dat ze bewijs dat hij niet kaaf is, kofran, akbar. Andere die zeggen van dat deze hadith zwak is. Dat de juiste hadith is, dat uh, die sahih-moslim, wanneer, wanneer hij daar naartoe gaat, vervolgens hem vraagt, alleen het vragen van een waarzegger, dan worden de gebeden veertig dagen lang niet geaccepteerd. Veertig dagen lang niet geaccepteerd. Dit is de mening van shaykh Abdul Aziz bin Baz, Hij maakt een onderscheid tussen diegene die alleen gaat en alleen vraagt. Dat zijn gebeden. 40 dagen lang niet wordt geaccepteerd. Tussen diegene die gaat vervolgens ook zo'n waarzegger gelooft. Dat zo'n persoon vervallen is al kuf al akbar. Dat is ook wat shaykh al wa ta'ala zegt in zijn boek. Eh, wat, we ons, wat, we voor ons, wat we voor ons hebben. En waar het uiteindelijk om gaat. Als iemand gelooft. Als iemand gelooft dat iemand is die kennis heeft van het, het verborgenen, naast Allah subhanahu wa ta'ala dat is koffer dat is koffer akbar zo'n persoon die verwerpt eigenlijk en verloogend de woorden van Allah, waarin staat dat niemand deze kennis heeft behalve Allah subhanahu wa ta'ala shaykh <tossimus> al fawzan hafizahullah ta'ala die zegt bij deze hadith, el ma'na al lil hadith Allah, het is een kuhan, bestraffing voor de arrafin, die naar waarzeggers gaat en hen vraagt over, over verborgen zaken en hen gelooft, hij is diegene oh, hij zei ilmul ghayb, hij zei, want kennis van het verborgene, dat is uh, alleen bij Allah. Hij is, diegene, hij is de enige die dat bezit. Alleen Allah subhanahu wa bezit dat. Hij is degene die naar hen toe gaat en hen gelooft, die is ongelovig in de openbaring die geopenbaard is aan de profeet Mohammed. Wasallam. Dat houdt in dat het verboden is om naar hen toe te gaan en hen te vragen. En dat het verplicht is om van hun afstand te houden. Want diegene die naar hen toe gaat, die riskeert, die riskeert de straf die hierop staat. En je bent daarom ook verplicht om hen om hun, yani, niet te geloven. Vervolgens noemt hij hadith Imran ibn Hussein radiyallahu anhu marfu'an. Leysa minna men tatayyar ou tatayyira lahu. أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال على رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن اتى إلى آخره قال البغوي, قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلموا في معرفة الأمور بهذه الطرق هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ...waarin staat dat de profeet gezegd heeft... "Lees ...hij behoort niet tot ons, diegene die... ...at verricht, en dat tiara hebben, hebben we eerder behandeld. Iemand die gelooft in voortekenen, iemand die gelooft in deze vorm van bijgeloof... ...dat, eh, zoals dat bekend was bij de Arabieren, dat iets geluk brengt of iets ongeluk brengt... ...en op basis daarvan, iets wel gaat doen of iets niet, iets niet gaat doen... Zoals ze bijvoorbeeld deden, ze pakten ze een vogel en dan lieten ze die los. En als die naar rechts ging, dan gingen ze datgene doen wat ze wouden doen. Ging die de andere kant op, links bijvoorbeeld, dan stopten ze daarmee. En dan dachten ze van, dat is iets wat ongeluk brengt. Of als ze een bepaalde stem hoorden, of een bepaalde dier zagen, of een bepaalde persoon zagen. Dan zegden ze van, deze persoon brengt ongeluk. Even vandaag uh, zal ik bijvoorbeeld mijn deuren sluiten van mijn winkel. Of zal ik niet op reis gaan. Dat is allemaal tatayur. Dat behoort allemaal tot Tata'yur. En ook diegenen die geloven dat bepaalde zaken ongeluk brengen. Bepaalde getallen. Bepaalde dagen. Dat is allemaal, dat valt allemaal onder. En Tatayur. De profeet die zegt, diegene die dat doet, behoort niet tot ons. Of, als dat voor hem gedaan wordt. en Hij vraagt aan iemand om dat voor hem te doen. Die behoort niet tot deze ummah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zegt ook, او تكهنا او lahu." Of diegene die, die waarzeggerij en die praktiseert. Diegene die beweert dat hij de toekomst kan voorspellen. Of diegene die naar een waarzegger gaat. Of diegene die, die magie bedrijft, die tovenarij bedrijft. Of diegene die naar zo'n tovenaar gaat, zodat hij dat voor hem, voor hem kan doen. Die beide behoren niet tot ons. Hij zei ook. En het diegene die naar een waarzegger gaat, en hem, en hem gelooft, zo'n persoon is ongelovig in datgene wat geopenbaard is aan Mohammed sallallahu alaihi wasallam en In deze vier zaken die in deze hadith staan, en die of drie zaken, en el keha el kehana, en de sihr en die zowel tottajur als waarzeggerij, als tovenarij, dat zijn zaken die in strijd zijn met. Het tewheed, die strijd zijn met onze religie. El dat is een geleerde van de moslims. Hij zegt Rahimahullah, hij zegt Al-Araf, een waarzegger. Je hebt Al-Araf en je hebt Al-Kahin. Deze twee vallen allebei onder waarzeggers, alleen sommigen maken een verschil tussen Al-Araf en Al-Kahin. Hij zegt Al-Araf, wat is Al-Araf? Hij zegt diegene die deed deaimarifat el bij mukaddimaten. Hij zegt, de Araf is iemand die beweert uh, dat hij kennis heeft van bepaalde zaken, uh, die vooral in het verleden <coughs> hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld iemand is iets kwijtgeraakt. Er is, er is, er is iemand is bestolen bijvoorbeeld. En dan zo'n arraf, zo'n waarzegger die kan, zoals hij beweert, yani voorspellen, of hij kan hem op de hoogte brengen wie, wie hem bestolen heeft. Of waar hij zijn uh, bezit heeft kwijtgeraakt. Dat is er een araf. Iemand die in het verleden vaak, vaak over zaken van het verleden praat. El -Kahin, Kahin, een waarzegger, die El Kahin wordt genoemd, dat is juist iemand die juist vertelt over, over de toekomst. Dus een Araf is vaak is vaker iemand die over het verleden spreekt. En het, een waarzegger, of El Kahin, die spreekt juist over zaken die in de toekomst uh, plaats gaan vinden. Abu Abbas ibn Taymiyyah, Rahimahullah, Şeyh al Islam ibn Taymiyyah, Hij zegt al-Araf. Hij al-Araf is een naam voor een waarzegger. En yani ze zijn hetzelfde: een Araf, el Kahin, de Munajim, iemand die naar de sterren kijkt en op basis daarvan yani, voorspellingen verricht. Ramal, diegene die uh, yani, lijnen trekt, zoals wij in de vorige les hebben verduidelijkt. En op basis daarvan beweert dat hij bepaalde. Zaken kan voorspellen. En hij schrijft. Bijvoorbeeld iemand die leest. Zeg maar een uh, hand leest. En dergelijke. Die vallen allemaal. Die vallen allemaal onder. Onder de Onder de kahane. Onder uh, el araf. Dat zijn allemaal. Dezelfde personen. Sheikh al-Fauzaan. ta'ala. Die zegt bij de uitleg van deze hadith. Van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Hij zegt. Rahimahullah. La yakunu.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 Man jef alu al min had ijil umor, ilahi, ibtali jahiliat, minha, nas, min bil insani wa de betekenis van deze hadith. Dat hij niet behoort tot ons. Hij zegt hij behoort niet. Tot de volgers. Tot de volgers. En van deze. Van deze sharia. Yani de profeet zegt hij behoort niet tot ons. En yani hij behoort niet tot diegenen die ons volgen. En die onze sharia volgen. Wie zijn dat? Diegenen die het tiara doen. Diegenen die naar de waarzegger gaan. Of waarzegerij praktiseren. Diegenen die het sihr doen. Of naar een sahir gaan. Dus dit zijn allemaal... Personen die niet behoren tot de volgelingen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Want zij beweren allemaal dat zij kennis hebben van datgene wat specifiek van Allah voor Allah subhanahu wa ta'ala is. Dat is ilmul ghaib. Kennis van het verborgenen. Deze personen zegt Sheikh al deze personen wat zij doen, dat verziekt. Het het verstand, eh, dat verziekt de Aqida, het geloof het is in strijd met het Tawhid, het sihr, waarzegring, tovenarij, het tiara. Dat zijn zaken die allemaal in strijd zijn en haaks staan met de akida, de juiste akida van een moslim. En ook met het verziekt ook hij zegt het verstand al geest. Hij zegt en diegene die gelooft, diegene die daarin gelooft, die deze zaken gelooft, zo'n persoon is ongelovig in de openbaring van Allah subhanahu wa taala. De openbaring waarin juist staat dat deze zaken behoren tot de zaken van de jahiliyya. Allah jalla wa ala heeft ons gewaarschuwd in de Koran onder andere voor deze zaken. En hij zegt dat deze zaken behoren tot de zaken van de jahiliyya. En hij heeft ons yani, daardoor beschermd, diegenen die de Koran volgen. Hij zegt, en ook tot die personen die, die, uh, die, die, die ook behoren tot deze soorten, hij zegt, is diegene die die de hand lezen. Hij zegt: Diegenen die uh, ze kijken naar, yani de, naar, naar de hand en naar de lijnen daarin en op basis daarvan gaan ze voorspellingen doen. Of die anderen die kijken in, doen ze nog meer? Die, die glazen bol, wat eh? overblijft in koffie. En ja. yani die lijnen en zo, die figuren en die patronen, al, al die zaken die vallen, daar, die vallen daaronder. Hij zegt, uh, dus diegene die kijken, of die uh, lezen, lezen de hand, zoals dat in Arabisch heet, qiraatul kef, hij zegt, en daardoor, yani, uh, op basis daarvan, op basis daarvan, zeggen ze bijvoorbeeld, deze persoon zal gelukkig zijn, deze persoon zal keda wa kada zijn, of juist uh, omgekeerd, Taib, op basis van datgene wat hij zogenaamd ziet en leest, kan hij zijn toekomst voorspellen. Kan hij zijn toekomst voorspellen dat geldt ook voor degene die kijkt naar sterren en op basis daarvan toekomst voorspelt. الشيخ فوزان حفظه الله هذا قد بين كل من الإمامين البغوي وابن تيمية معنى العراف والكاهن والمنجم والرمال بما حاصله أن كل من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى به والكاهن هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل Waar je ook aan moet is, gezegd. Dit is een samenvatting van ibn Abbasin, in je ktoe Jadin, naar en waarom en waarom en waarom en waarom en schrijven abjad. En Abadjad, dat zijn letters van het alfabet. En het Arabische alfabet. Letters, alif, ba, taib, jim, dal. Deze noemen ze huruf Abadjad. En uh, waarzeggers, waarzeggers, die beweren dat zij, uh, dat er, dat zij, yani, zij, koppelen deze letters, koppelen ze aan gebeurtenissen, en aan bepaalde zaken, en ze voorspellen daarmee, ze voorspellen daarmee de toekomst. Dat was uh, wat bekend was. Nog steeds, Gaat dat zo? Letters en cijfertjes. Abdullah ibn Abbas, hij zegt: diegenen die dat doen, en diegenen die kijken naar de sterren, en die astrologen, die kijken naar de sterren en op basis daarvan gebeurtenissen voorspellen de toekomst. Hij zei: Ik uh, zie, ik ben van mening dat zij, dat zij geen enkel aandeel hebben bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat houdt in dat dat verboden is, dat dat behoort tot wa Ta'ala, want zij beweren dat ze kennis hebben van het verborgen, terwijl Allah Subhanahu wa Ta'ala de enige is die deze kennis heeft. En deze zaken nogmaals zijn in strijd met het Tawheed. Staan haaks met het Van vandaar dat al Islam, Mohammed al-Wahhab, deze onderwerpen hierin vermeld heeft. Tajib, vervolgens zegt de schrijver Rahim ta'ala, wa Ta'ala, ja'a Maja Afin dit is de laatste hoofdstuk die te maken heeft met dit onderwerp, met de sihr en dergelijke. Dit gaat over een Nushra, Een Nusra, dat is het te niet doen van een sihr. En het ongedaan maken van een sihr. Dat is een Nusra. Fakku sihr. Te niet doen ongedaan maken van een sihr. Taib. In een is halu sihri, anil masrur. Fakku sihri el meshoor. En Jabir en Nabi wasallam, fakal, Ahmed in Jayid, Wabu Dawood, Wakal, Ahmed Ibn Prophet sallallahu alayhi wasallam werd gevraagd over een nushra. over het niet doen van, Siher, door middel van, Siher. Prophet is zei hier min Ameli Shaitan, dit behoort tot de dad van, de diafels, Shayatin. Het is een Werk, dit werk is het werk van een shayatin. In een nusra, het niet doen van een sihr door middel van sihr is verboden. En iemand yani, mag niet naar een sihr gaan om een sihr die bij hem is gedaan, om te vragen om dat voor hem te verwijderen. Dat behoort tot amel, tot de daden van de duivels. Tot amel, amel is shayatin. En Imam ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, hij zegt. Het niet doen van het sihr is twee soorten. Verboden en toegestaan. Er is een verboden manier en er is een toegestaande manier. De manier die toegestaan is, is door middel van een Rukhia. Door middel van een Rukhia, Qaraat al Koran, reciteren van het Koran, door adeyah en door smeekbedes. een afkar. Door middel van toegestaande zaken, zoals bijvoorbeeld hadwa, degene die zeven. Amara Ajwa van de Ajwa Medina, die zal op die dag niet getroffen worden door sigher of door gif, door som. Dus er is een toegestaande manier en er is een verboden manier. De verboden manier is het ongedaan maken van een het niet doen van sigher door middel van, door middel van Dat is wat verboden is. Dat is wat in deze hadith staat. Hier min amali hier min amali es-shayatan. Sommigen, die zeggen dat het toegestaan is om sihr te verwijderen, maakt niet uit of het door sihr is, of met shihar, of door, of, door, een, of, door een, of, of op een andere manier. Lekker, dat is niet uh, correct. Datgene wat correct is, is door middel van een Rukja. En ook Rukja, er is toegestaan Rukja en verboden Rukja. Toegestaan Rukja is die ene rokje waarin ayat worden gereciteerd, waarin ad'ia worden opgenoemd, waarin Smeekbeet wordt opgenoemd en elkaar, dat is het rokje wat toegestaan is. En maar rokje, een waarin shirk in uh, zit, een van een sahir, dat is een wat. wat verboden is. Dat ook in de bewijzen, in de bewijzen, in de sunnah, staat bijvoorbeeld uh, Inna een rokka wat tama in wat tiwen uit shirk. Yani tot een rokje is er ook een rokje wat shirk is. Het is de rokje waarin verboden zaken verricht worden. Terwijl een rokia waarin de sunna van de wasallam terugkomt, dat is wat toegestaan is. Jibril heeft de rokja gedaan bij de Prophet. De Prophet zei: La baisa bir rokja, bir rokja, takun shirka. La baisa. Het is toegestaan om rokja te verrichten zolang daar geen shirk in zit. Eden: Het verwijderen van een sihr, van iemand die getroffen is door een sihr, door middel van een rokja shariya, is toegestaan lekker het verwijderen van een Sihar door middel van het gaan naar het tovenaar. Dat is wat verboden is. Dat is wat amelus shaitaan. Dat, dat is wat de profeet zegt. Hiya min amelis shaitaan. Dat behoort tot de, het werk van, van uh, shaitaan. En daarnaast. Yani als iemand zou beweren dat het toegestaan is om een rogja voor een Sihar niet te doen. Bij een sahir, Dan heeft hij zich eigenlijk niet gehouden aan... aan uh, de woorden van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Want de profeet zegt bijvoorbeeld in de hadith. Vermijd de zeven vernietigende zonden. Dat is ashir ku Dat is eerste. Daarna een sihir hey, Daarna een sihir Dus als iemand beweert dat hij een mag verwijderen door middel van een sihir <coughs> Dan is hij vervallen in een van deze zeven. In een van deze zeven vernietigende zonden. Daarnaast een in de islam is kafir. En hij heeft een bepaalde straf. Als... Gezegd wordt als je toegestaan is naar de sachr te gaan om zich te verwijderen, dan kan je niet die straf op hem toepassen. Dan kan je ook geen inkaar doen eigenlijk op hem. al-Nusra als dat door middel van een Koran wordt gedaan en de Sunna, dan is toegestaan, wordt dat gedaan door middel van een Sahar, dan is dat verboden. En in Bukhari, en قلت Qatada, zegt ibn Musayib: rajulun أو, يؤخذ, أو يؤخذ, يؤخذ عن امرأته أي حل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني أن نشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز البخاري رحمه الله تعالى ليفرت أوفرت في القتادة القتادة تابعي أعزائي قلت لابن مسيب hij zei tegen Ibn Musayyib: Ibn Musayyib is een grote geleerde van de Tabi'in. De Tabi'in is iemand die de Sahaba heeft gezien. Hij zei tegen Ibn Musayyib: Een persoon, een man, die is getroffen door een sihr. Een persoon is getroffen door een sihr. Of hij kan niet bij zijn vrouw in de buurt komen. Is het toegestaan om deze sihr voor hem te verwijderen? Hij zei: Ibn Musayyib, hij zei: La habihi. Hij zegt: is toegestaan. Hij zegt: Zij willen daarmee alleen de Ze willen daarmee alleen het goede. Hij zei, Datgene wat, wat helpt, wat profijtvol is, dat is niet wat verboden is. Sommigen hebben op basis van deze atar van, van uh, Sa'id ibn Musayib, hebben ze gezegd dat de toegestaan is om de sihr te verwijderen van iemand die getroffen is. Want zij willen daarmee niks slechts. Ze willen daarmee alleen het goede. Dus zij brengen het bewijs van uh, Saeed ibn Musayib. Of zij uh, ze brengen zijn woorden als bewijs. Hun argument zijn de woorden van Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala Als eerste Sa'id ibn al-Musayyib was een grote geleerde van de tabi'in Lakin uitspraken van de tabi'in zijn geen bewijs op zich Uitspraken van de tabi'in zijn geen bewijs op zich En die uitspraken van de tabi'in die moeten uh, overeenkomen met het bewijs van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en anders wordt dat niet geaccepteerd Dat is wanneer we zouden zeggen dat Sa'id ibn al-Musayyib daarmee bedoelt het verwijderen van het sikh door middel van door middel van een, sir zoals bijvoorbeeld sommigen zeggen, dat hij dat uh, hier bedoelt. Daarnaast, sa'id ibn musayyib, zijn uitspraak hier, als dat daarmee uh, wordt bedoeld, is in strijd met yani en met, yani met de zonden van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Je moet sahir vermijden. Je mag niet naar de sahir gaan. Uh, je mag niet zitten bij zulke mensen. Dat, en ook de uitspraken van sahaba en daarnaast de uitspraken van uh, tabi'in, zeg maar, ook. ديه بتتديه بتزلف ده اللي فوزه الفرنسي من موسى بوسيل حسن البصري وأنت قلش أوفر خلفه ده الحسن زاي لا يحل لا يحل سحرا إلا ساحر يعني السحر كان يعني ساحر يعني إيمان ديننا الساحر خالد دي السحر فرفايدر النبي القريب رحمه الله تعالى وذكرت زاي السحر إس توي سوورتغ، هاي السحر met hetzelfde, niet yani met een sighar. Hij dat is Amenu Shaitan. Dat is het werk van de duivel. Hij zei: Wa'alei hiyu khaululul Hassan, En yani dat is wat de al bedoelt. Hij zei: Het sighar kan alleen verwijderd worden door een saher. En dat is verboden, verboden vorm van het verwijderen van een sighar. Hij als bijvoorbeeld iemand naar een saher gaat om zich te verwijderen, dan gaat dat niet zomaar. En deze sahir en ook diegene die getroffen is... zullen iets moeten doen voor die jin, zodat zij yani, uh, geholpen worden. Wat zullen ze moeten doen? Ze zullen iets moeten doen... Om, uh, yani, waardoor zij een koffer begaan of een shirk begaan. Vandaar ook heel vaak als bijvoorbeeld iemand naar een sahir gaat... en hij is getroffen door iets, door een ziekte of door een zeger, dan vraagt die sahir of die sahir draagt hem op... Om bepaalde handelingen te verrichten. Bijvoorbeeld hij moet iets slachten. Hij moet een kip slachten zonder bismillah. Een zwarte kip op een bepaalde plek. Hij moet ergens naartoe gaan. Hij moet een handeling verrichten. Vaak wat eh, koffer is. Dan pas, dan pas zal die djinn eh, die sihr ongeldig voor hem maken. Dan pas zal hij ongeldig maken. Nadat hij zijn eigen dien ongeldig gemaakt heeft. Ibn Qayyim nasir wal muntashir ila bima yuhibbu. Betilu, amelahu, anil dus diegene die, uh, die Sahir en ook die getroffen is, die zullen iets moeten doen voor de duivel. Waardoor hij deze Sahir voor hun niet zal doen. En de tweede vorm van het verwijderen van de Sahir is door middel van een rokja, door middel van smeekbeden, door middel van toegestane uh, medicatie, edweeë, het uh, daawat, even, mubaha. En dit ja, is wat toegestaan is. Dit is wat de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa was. Het verwijderen van het sihr door middel van de ruqya Dat is voldoende, dat is het beste. En ook wat verplicht is, wat niet verboden is. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu alayhi wa sallam. Heeft iemand een vraag om te rent dit? Of zullen we verder gaan? Amaghi Radwan, tot dan. Nou, broeder vraagt, uh, broeder vraagt of je, hoe je Rokya-Shar'iyah bij jezelf kan doen. Tip, een van de beste manieren van Rokya is Rokya bij jezelf. Ruqia bij jezelf. Het vragen van Rokya is afgeraden. Is het beste wat je kan doen is Rokya bij jezelf. Ook mag iemand Rokya doen voor een ander persoon. Zoals de profeet zei, Man is a, a, achahu, Diegene die in staat is om zijn broeder te helpen. En die, kan dat, en die moet dat doen. Rokya bij, bij jezelf verrichten, is als eerste... Als eerste door taqwa Allah subhanahu wa ta'ala godsvrees, godsvrees door het uitvoeren van de geboden van Allah jalla wa ala. het vermijden van de verboden van Allah subhanahu wa ta'ala wanneer iemand op de weg van Allah jalla wa ala is en hij volgt de profeet sallallahu alayhi wa sallam hij komt zijn gebeden, hij onderhoudt zijn gebeden op de juiste manier al wudu, al Yani al shar'iyah de ochtendgedenkingen de avondgedenkingen reciteren van ayat al kursi na ieder Gebet reciteren van Qur'ahu'llahu'aha, dan il-vilah gaat al naas na ieder en in de avond en in de ochtenden. Dat is allemaal vorm van a al a sharia. als je naast de geboden uitvoert, het vermijden van de verboden, vindt iemand, en ik kan iemand de Koran reciteren, want de Koran is roqja. Maar nu zien we in de Koran imè huashifa. De Koran is genezing. Allah Jalla wa wa'ala heeft daarin genezing gezet, zowel voor het lichaam als voor ja als voor het ziel, voor het ziel en vooral bepaalde verzen zoals bijvoorbeeld ayatul kursi, ayatul kursi of al ma'ouidat. En ik wil hoor Allah u ahd. Ik wil a'udu bi Rabbi Ik wil a'udu bi Rabbi al Falak. Zoals de profeten al haden. En die bij zichzelf. En ook salatul fatiha salatul fatiha En over het algemeen alle verzen kunnen geresiteerd worden als arrochia. Alle verzen kunnen geresiteerd worden als ...en die uh, as Daarnaast bijvoorbeeld wat we eerder hebben gezegd... ...het eten van ajwa... Diep, uh, ...zeven in de ochtend... ...als dat uh, mogelijk is... ...of een andere, of, of andere dadels... ...want uh, onder andere... Sheikh de Aziz bin Baz rahimahullah... ...die zegt dat... ...wel ajwa dat beter is... ...lijken alle andere dadels... ...kunnen ook... Yani, uh, ...kunnen ook gegeten worden... ...zoals de ajwa gegeten kan worden. Dus het is niet alleen uh, bij ajwa... Nou, ...en ajwa is natuurlijk wel het beste... Als iemand daar niet over beschikt, dan kan die andere dadels eten. Zeven daarvan. En andere vormen van. Ja, yani, die, uh, die toegestaan zijn. Wat we hebben gezegd is in principe voldoende. Als iemand zijn gebeden onderhoudt, de geboden uh, nakomt, de verboden zaken vermijdt. Vermijdt slechte plaatsen. Vermijdt plaatsen waar de duivels mm -hmm. komen, waar de malaika uh, niet komen. Dus medjidische uh, leho. En ook bijvoorbeeld uh, plaatsen waar muziek is, waar foto's hangen. Al deze zaken moet hij vermijden. En als hij dat heeft thuis, moet hij zijn huis daarvan reinigen. Van muziek, van uh, verboden zaken waar gerookt wordt of waar die yani, uh, andere zaken worden verricht. die te vermijden, foto's van de muren, weg ermee. Want dat houdt een malaike tegen. Dat houdt een malaïka tegen. En als, als het het malaike tegenhoudt, dan komt daarvoor in plek, daarvoor in de plaats komen dan. Deivos. En reciteren van surat uh, al-Baqarah. Want de profeet die zegt. Uh, Ik al-Baqarah. Fa inna agdaha baraka. Batarkuha hasra. Wa -bata la yastati'uha. al batala En die reciteert surat al-Baqarah. Want het nemen daarvan. Het reciteren daarvan. Is baraka. Baraka. En het verlaten daarvan. Zal je spijt van hebben. En de tovenaren. De tovenaren. Die kunnen daar niet tegen op. Die kunnen daar niet tegen op. En tegen surat al-Baqarah. De profeet zei ook van diegene die Surah al-Baqarah reciteert in zijn huis daar komen de duivels, shayatim komen daar drie dagen, drie dagen niet binnen Even, uh, dat zijn allemaal vormen van een ruqya een uh, shariyya nogmaals iemand die de weg van Allah subhanahu wa ta'ala volgt en uh, ikhlas heeft Allah jalla wa ala aanroept dat is ook heel, een hele goede vorm van een ruqya het aanroep van Allah, het du'a, du'a in de sujud Dua in de nacht. De nachtgebeden. Dat iemand getroffen is of hij bezeten is of iets anders. Vervolgens in de nacht. Het nachtgebed verricht vaak. En in zijn nachtgebeden Allah subhanahu wa ta'ala aanroept. In de sujood. Of daarna. Het zijn allemaal vormen van ruqya. En vormen van vragen van genezing aan Allah subhanahu wa ta'ala. allah u a Dat is afhankelijk. Wanneer iemand in staat is om Surah Al-Baqarah helemaal te reciteren, is dat natuurlijk beter. Als iemand daartoe niet in staat is, dan hij reciteert dat in delen, of hij reciteert vaak delen uit Surah Al-Baqarah, is ook goed. Inshallah.